Zes uur. Dit is Radio 1 met Eva Jinek en Tim Overwijk. En het internationaal Jan van der Putten. De gemeente Amsterdam raadt mensen af om naar het museumplein te gaan. De drukte dreigt te groot te worden, zegt de gemeente. Er zijn inmiddels meer dan 40.000 mensen op het museumplein... dat vandaag is omgedoopt in het Oranjeplein. De Amsterdamse burgemeester van der Laan is tevreden... over het verloop van de dag tot nu toe. Er zijn minder arrestaties dan bij vorige Koningin de dagen. In veel steden in Nederland is het inmiddels gezellig druk. Het feest kwam dit jaar langzamer op gang... omdat veel mensen nog thuis voor de tv zaten. In Eindhoven, op Koninginnedag na Amsterdam, de drukste stad... zijn zo'n 150.000 bezoekers op de been. Rond half drie vanmiddag werd koning Willem-Alexander ingehuldigd. Hij gaf een toespraak en legde de eet af. De koning zei mensen te willen aanmoedigen... gebruik te maken van de mogelijkheden die Nederland biedt. Hoe groot de verscheidenheid ook is...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 Het concert in Ahoy voor de nieuwe koning en koningin is een half uurtje geleden begonnen. En als het koningslied begint, kijken Willem-Alexander en Maxima in Amsterdam mee, voor ze beginnen aan de koningsvaart op het ei. In de Libische hoofdstad Tripoli hebben zwaar bewapende groepen het ministerie van Justitie omsingeld. Met hun actie willen ze hun ijskracht bijzetten om alle voormalige aanhangers van de vroegere dictator Gaddafi uit de regering te zetten. Zondag was er ook zo'n omsingelingsactie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De militie speelde een grote rol bij het ten val brengen van Gaddafi. Als ze hun zin krijgen, zou dat het politieke einde betekenen... van verschillende ministers en ook van premier Ali Zaidan zelf. In het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus is een bomexplosie geweest. Daarbij zijn zeker 13 mensen omgekomen, meldt de Staatstelevisie. Zo'n 70 mensen raakten gewond. De explosie was in de buurt van een oud-treinstation... en het vroegere ministerie van Binnenlandse Zaken. Kort na de explosie was geweervuur te horen... Gisteren overleefde de Syrische premier in Damaskus een aanslag op zijn konvooi. Daarbij kwamen zes mensen om het leven. En dan nog het weer, geregeld zon vanavond. Het is 10 graden op de Wadden tot 15 in het Zuidoosten. Vannacht koud, met vorst aan de grond. Morgen weer veel zon en 13 tot 18 graden. Dit is Radio 1. 30 april 2013. De troonswisseling. Live vanuit Amsterdam. Tim Overdik en Eva Jinek. Net iets te snel, dames en heren. Goedenavond. Dit is het de 22ste uur alweer van onze marathon-uitzending van Radio 1. De dag waarop Nederland voor het eerst sinds 123 jaar weer een koning heeft. Het wordt steeds drukker op het museumplein. De gemeente raadt mensen af om dagen naartoe te gaan. Dus blijf luisteren hier gewoon naar Radio 1. En we gaan straks nog even naar het Museumplein, naar Jeroen Wielard om te horen hoe het ervoor staat. Er staat nog veel op het programma vanavond. Straks om half acht wordt het Koningslied gezongen. Dat gebeurt vanuit Ahoy in Rotterdam. Treintje Oosterhuis, Towers, Alibé en Marco Borsato zingen mee onder andere. En het lied wordt ten gehore gebracht voorafgaand aan de vaartocht. En dit gebeurt bij het Museum via videoverbinding met Ahoy Rotterdam. En die vaartocht die begint om kwart voor acht. De, de koning en de koningin maken met hun dochters een tocht over het I. Ze varen dan vanaf I Film Instituut langs het Oeverpark... in de kop van het Java-eiland. Op verschillende locaties langs de vaarroute is er een feestelijk programma. Waaronder een mini-sale. Zo is er een optreden van dj Armin van Buren samen met het koning... Concertgebouworkest. En om kwart over negen begint op het Museumplein het Koningsbal. André Rieu brengt daar een speciale koningswas En ook is daar een optreden van André van Daan en Martijn Visser in zijn rol als André Hazes. We gaan naar Martijn van de Wiel. En als het goed is, Martijn, zit jij al op een bootje op het ei. Aan het dobberen, thema Goedenavond, Eva. Hoi. We zijn aan het wachten hier in een volgboot. Een rondvaartboot die nu nog niet weg mag. We zijn aan het dobberen, aan het wachten tot straks. Willem-Alexander en Maxima met de dochters op... ...hun bootje zullen stappen bij AI. En wij gaan dat dan volgen. Soms een beetje dichtbij, soms wat verder ervan af. Het is druk op het water. Er zijn 250 boten die hier liggen, die allemaal een functie hebben. Want uh, hun boot van uh, het paar en de kinderen, die vaart dan langs die boot. En er gebeurt van alles. Een heel programma is het. Je noemde net al een paar onderdelen. Dat heeft allemaal een thema. Het thema is majesteit, dit is uw land. Zij krijgen op het water te zien hoe een land eruit ziet, voor zover ze dat nog niet wisten. Veel meer eh, daarover straks, de komende uren. Ik kan nu alvast melden dat het nog helemaal niet zo druk is langs de oevers van het ei aan de noordkant. Daar kunnen nog heel veel mensen bij. Op sommige plekken zie je alleen maar wat plukjes toeschouwers. Die zitten te wachten op straks wat hier allemaal te zien zal zijn. Ik vaar nu langs een varende schaatsbaan en ik zal net de surfplank van Dorian van Rijsselbergen liggen... die komen allemaal in actie straks tijdens die Koningsvaart. Matthijs van der Wiel, wij spreken jou straks weer. We gaan naar het Centraal Station hier in Amsterdam. Joris van de Kerkhof is daar. Joris, er gaan veel mensen weg, maar komen er ook nog steeds mensen bij? Ja, er komen nog steeds mensen bij. Die hebben uh, bedacht van de overdag. Kijken we op de televisie of luisteren we naar de radio... naar wat er allemaal gebeurd is. En s'avonds uh, willen we alles uh, gaan zien op het Museumplein... Nou daar is het nu dus te druk. Of hier in de buurt van het station. De andere kant op je. kunt vanuit hier het water het niet zien. Dat is afgesloten. Dat is gedaan omdat er, er was wel een klein plekje waar je doorheen kon kijken. Maar daar zou het dan wellicht te druk worden. Dat is, dat is afgesloten. Maar mensen komen dus allemaal nog wel daarvoor hier naartoe terug. Of naar Amsterdam. En als ze dan uiteindelijk allemaal weer teruggaan, Zo rond een uur of negen, half tien. Dan zal het hier echt heel erg druk worden. En overigens zie ik nu net hier... Er is één oranje trein aangekomen en dat is die trein van B naar A. Van Beatrix naar Alexander. En die was op tijd. Die was op tijd. Laten we dat even genoteerd hebben op deze drukke dag... waarin mensen toch op een gegeven moment weer naar huis moeten gaan... maar niet voordat alles is afgelopen en inmiddels aangeschoven hier aan tafel. Daniela Hooghiemstra, welkom terug. Ja, hallo. We morgen uitgebreid kunnen luisteren met onze collega's hier op Radio 1... Ik op televisie geweest en zojuist even een uurtje ertussen uit geweest... om bij de collega's van de BBC commentaar te geven. Hoe was dat? Ja, het was um, heel kort eigenlijk maar, hoor. Um, het was een beetje chaotisch, want ze zaten op het museumplein. Oh, daar is het en een beetje chaotisch. En daar was het inderdaad. veel te lawaairig. Dus we moesten een beetje uitwijken naar een plekje... waar, waar je nog net even wat uh, paar woorden kon zeggen. <laughs> hoe ervaren zij deze dag? Vinden ze het ook spectaculair? Maakt het zoveel indruk op hun als op ons? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat ze... Nou, ze kennen natuurlijk... Ze hebben zelf ook een monarchie, dus ze weten en wel wat een beetje hoe dat werkt. En wat voor een, inderdaad. Um, maar uh, ik heb, moet zeggen, ik heb wel heel veel met buitenlandse journalisten gesproken de afgelopen dagen. En de vraag die ik van heel veel journalisten kreeg was: van, goh, Heeft die koningin bij jullie zoveel invloed? Is het, zo belangrijk? Is het politiek zo belangrijk? Want ze, ze begrijpen niet allemaal dat je dus zo'n enorme toestand organiseert. voor een instituut dat vervolgens dan eigenlijk niet echt politieke macht heeft. En wat was daarop uw antwoord? Nou, dit dus. Dat het dus een beetje een, een vreemde uh, situatie is. Dat het uh, een heel groot ceremonieel is... voor een uiteindelijk, qua betekenis, echt politieke betekenis... nou niet heel... Vrij uh, Ja. ja. Um, even over de toon van de verslaggeving bij de BBC. Uh, Charles en Camilla uh, die waren hier vandaag weer bij. Maar Charles was er ook bij bij de inhuldiging van Beatrix in 1980. En hij is geloof ik de langzittende troonopvolger die maar niet zeg maar, aan de beurt komt. Is er ook sprake van een beetje hoon? Ja, ze hebben natuurlijk zeker gefocust op, uh, op Charles. Want dat, dat is natuurlijk toch die beelden... van dat hij hier in 1980 ook al liep en dan komt hij nu weer hier. Je zag hem ook wel, vond ik, in de kerk een heel klein beetje... af en toe een beetje zo verveeld zitten. Zo met het idee, daar zit, daar zit, zit ik, ik weer. In. Ja... Dus um, ja, nee, dat is natuurlijk... En dat, en dat is een essentieel verschil tussen de, de Britse monarchie en de Nederlandse monarchie. Wij zijn toch meer een werkmonarchie. Wij zien toch die, dat koningschap meer als een baan. En dus ook een baan waar je op een enigszins jonge leeftijd aan moet gaan beginnen. Waar je niet pas op je zeventigste... Um, nou ja, het was natuurlijk dat de Britten het ook zien als een door God gegeven taak. En die je pas op laat ophouden wanneer je, je overlijdt. De term applicatie, application, bestaat niet in het Britse vocabulaire. Precies, het is eigenlijk veel heiliger. Maar en ik denk ook, wat ook wel een rol speelt, is dat het... Um, omdat het veel meer een, een echt een klassemaatschappij is... Uh, zijn zij veel meer um, bekend met het idee van een positie hebben. Dus die positie die heb je, die kun je niet zomaar ineens weer afstaan. En, um, en misschien dat, dat Charles met zijn positie als kroonprins... Uh, ook een veel belangrijker figuur is dan Willem-Alexander hier zou zijn... als hij alleen maar een positie had als kroonprins. Als we even naar onze uh, eigen nieuwe koning kijken, uh, koning Willem-Alexander... wat vond jij van de inhuldiging in de Nieuwe Kerk? Ja, nou, het was, Ik vond het echt de erfenis die we hier zagen... was echt de erfenis van Beatrix. Een perfect georganiseerd dag eigenlijk, waar alles uh, precies ging zoals het uh, moest gaan op die ene arrestatie na dan misschien. Uh, het was ook heel groot. Het, het ceremonieel was, was, was fantastisch geregeld. De bloemen die pasten bij de jurkjes van de meisjes. Het, het was allemaal heel mooi. Um, wat ik alleen niet had, maar wat anderen wel hadden, het emotioneerde mij niet heel erg. Misschien had dat wel iets te maken met dat het allemaal zo perfect geregisseerd was. Het had ook iets, nou ja, zoals Beatrix ook koningin was. Het had ook iets afstandelijks van Zakelijk in control ja. geregeld. Ben jij eigenlijk geëmotioneerd, Tim, of niet? Ik, ik, ik moet je zeggen dat op die momenten dat je het ziet gebeuren, zo waarlijk helpen mij God almachtig, de, de, de, de, de moeder die dan zit te kijken, Mabel daarachter, dat dan zie je wel de enormiteit van het moment. En of je, ik weet niet of het me emotioneert, maar het is wel dat je in één keer je realiseert van daar zitten natuurlijk drie generaties die het al hebben gedaan, die het nu moeten gaan doen en die het straks over een een jaar of dertig moet gaan doen. Amalia natuurlijk ook, om zich heen zat te kijken. Al schouderklopjes kreeg van de vader op het balkon vanmorgen. De, de grootmoeder daarnaast, wijzend op dingen. En dan zie je toch wel de enormiteit. Ik weet niet of daar een emotioneel aspect aan zit. Mm -hmm. Nou, dat ben ik helemaal eens. Het heeft alles in zich om, eh, om ontzettend emotioneel te zijn. Ik vind bijvoorbeeld ook het, het feit dat een moeder plaatsmaakt voor een zoon... Dat, dat vind ik iets immens eigenlijk. Uh, ik bedoel, dat gebeurt in gewone levens ook. Hè, maar dan gaat het geleidelijk dat, dat kinderen geleidelijk aan hun, de rol van, van ouder eigenlijk overnemen. Dit is een groots gebaar. En dit is één moment waarop dat allemaal gebeurt. Maar juist daarom eigenlijk was ik een beetje verbaasd dat het... Dat het op het moment zelf... Ja, omdat het eigenlijk allemaal Misschien zo... heb er te lang naartoe geleefd. <lacht> zo, Zou dat het zijn? <lacht> We <Wat, lacht> zo voorbereid. Maar moeder en zoon, de zoon die de moeder opvolgt... die wil natuurlijk wel op zijn eigen manier gaan doen. Hij heeft zijn koningsdag natuurlijk. Hij heeft een koning, koning Willem-Alexander heet hij. Uh, hij kijkt verder niet terug naar hoe het in het verleden was ge georganiseerd qua namen. Hoe, hoe gaat hij het anders doen dan zijn moeder? Ja, ik denk dat hij zich veel minder identificeert met die binnenlandbestuurlijke rol. Beatrix heeft zich echt vastgehecht op een bepaalde manier aan, aan, aan de constitutie. Aan, die heeft zichzelf echt onmisbaar geacht eigenlijk in het hart van de staat. En ik denk dat uh, Willem-Alexander dat misschien wat minder zou hebben. Die zal zich wat meer op het buitenland concentreren, heeft hij ook in zijn toespraak gezegd. Hè? Heeft internationaal hij ook... getraind ja. en georganiseerd. En die, die handelsmissies, die zullen waarschijnlijk heel uh, belangrijk voor hem zijn. En hij, um, ook zijn affiniteit met de sport bijvoorbeeld. Hè? Hij, hij is, uh, voelt zich volgens mij heel erg aangetrokken tot, tot um, uh, gebieden waar, waar mensen iets presteren. Waar mensen als individuen eigenlijk zich, zich ontplooien. Terwijl uh, Beatrix juist veel meer op het institutionele eigenlijk uh, uh, gericht was. Wat... Uh, wat... We hadden eerder een gesprek met Menno Remay, en die zei: Het is een emotionele man. En dat zou misschien wel een van zijn valkuilen kunnen zijn. Dat is iets wat mensen sympathiek vinden, denk ik. Je ziet dat het een echt mens is. Dat heeft hij ook in het interview gezegd. Verwacht jij ook dat dat zijn uh, misschien zwakke punt zou kunnen zijn? Zijn emoties? Ja, nou ja, je, je ziet dat hij eigenlijk meer uh, ruimte opeist... eenvoudigweg, voor, voor dat zijn wie hij is. En meer dan zijn moeder. Veel meer, ja. ja. Want zij heeft zich echt weggecijferd. Ze heeft echt uh, um, dat instituut... Steeds groter laten worden en zichzelf heeft ze eigenlijk daarvoor steeds meer weggecijferd. En ik denk dat hij daar wel moeite mee gehad heeft. Hij heeft ook toen hij jonger was. Uh, ook wel conflicten daarover gehad. Dat hij dat juist ruimte wilde om, om gewoon te zijn wie hij was. Hij wilde helemaal geen koning zijn, begreep ik, toen hij jong was. Uh, nee, dat, daar leek het inderdaad op. Dat hij dat dat nou, zich überhaupt gewoon de vraag stelde of hij dat wel wilde. Mm. Nou, die vraag heeft Beatrix zich nooit gesteld. Ze heeft dat toch gezien als een, ja, een missie die nou eenmaal uh, op haar schouders rustte. Uh, dus ik, ik denk inderdaad dat een van de valkuilen wel wordt. Kijk, als je, als je helemaal een gewoon mens wordt... Dan gaan mensen natuurlijk op een gegeven moment wel de vraag stellen... ja, maar waarom bent u dan de koning? En waarom moet je 820.000 euro per jaar verdienen? Bij en voorbeeld? vooral dat. Ja, verwacht je dat dat ik... een discussie wordt? Ja, ik denk, ik denk dat die, die, uh, die als er een, een probleem uh, komt, politiek gezien... dan zal het denk ik heel snel zich daarop... Uh, uh... En wat moet er dan veranderen? Wat moet er gebeuren? Meer openheid over onkosten, over uitgaven... hoe de vork werkelijk in de financiële steel zit? Ja, ik denk dat de, de openheid over de financiën is nog, nog niet helemaal zoals die zou moeten zijn. Het is nog steeds allemaal een beetje onduidelijk. Ik denk dat er geen enkele... Andere uh, ambtsdrager in Nederland is, die, die waar, waar die, die financiën nog zo. Uh, maar dan krijg, je niet, de, zijn. Dan krijg je niet de indruk als we luisteren naar het interview, dat hij bereid is om daar zomaar water bij de wijn te doen. Omdat hij dan mensen moet gaan ontslaan, zoals hij zoals hier verkondigde. Het was een beetje een zwak antwoord, vond ik in dat interview. Want dat, dat is natuurlijk. Daar ging het, de vraag ging om, om of zijn toelage uh, zou kunnen worden verminderd. Dus het eigenlijk was helemaal niet aan de orde dat daar voor mensen ontslagen moesten worden. Um, dus ja, ik, nou ja ik, ik, het zou mij niet verbazen als dat in de toekomst nog wel... Uh, Dan moet je maar nog een keer aan schuiven. Ja, Daniela Hooghiemstra, <laughs> ja. hartelijk dank. We gaan nog even naar Robert-Jan Boy in Utrecht. Ja, ik ben weer eventjes naar de, de Vrijmarkt gelopen. <laughs> aan de Single. En dan zie je toch wel dat de mensen zo langzamerhand een beetje aan het opruimen zijn? Ja, zeker weten. Ja, joh. Zoals deze mevrouw met de grote kartonnen doos. Ja. ja, we gaan weer opruimen. We gaan weer naar huis. Het was hartstikke leuk, joh. Het was een hele gekke dag vandaag. Heel anders dan andere jaren, want de drukte was op een heel ander moment dit jaar. Door de inhuldiging natuurlijk. Dat denk ik ook, maar gek genoeg was het smiddags nog best wel druk. Terwijl ik juist dan verwacht dat om drie uur gaat iedereen kijken. Gaat van alles gebeuren op tv. Maar dat viel nog heel erg mee. Oh, hier. toch wel? Absoluut, ja. ja. Ik begreep, ook vanochtend was het gewoon veel rustiger. In de middag een continue stroom hebben we gehad, joh. Het was hartstikke leuk uh, uiteindelijk. En nog veel verkocht eigenlijk. Ik heb heel veel verkocht, kan ik je zeggen. Maar elk jaar maakt het weer uit met welke spullen je staat wat verkoopt. En dan kom je elk jaar aan de meuk, zou ik bijna zeggen. <laughs> uh, de kinderen groeien overal uit. Dan kan je weer met de andere spullen gaan staan die, uh, die er weer. Ja, die niet meer nodig zijn, zeg maar. Dus dat is het vooral. Nou, de muziek gaat hier nog wel eventjes door. Zo man, een herrie. Dan word je er niet knettergek gek van? Ja, daarom is het ook genoeg nu. Even, even samenvattend. Vrij maar... Maar inhuldiging, de hele plan even samenvatten. Nou, het was een geweldige dag gewoon. Ik hoop dat de 27e de komende jaren net zo mooi gaat worden als dit jaar. De Koningsdag. Precies, de Koningsdag. Zo heet dat dan. Nou, <hijf> <hier you go. hijf> Leuk. Ik heb er zin in, hoor. <hijf> Volgend jaar weer. Nou, veel plezier alvast. Dankjewel. Doei, doei. Volgend jaar weer alvast een voorschotje daar in Utrecht. Verslag van Robert-Jan Boor in Amsterdam en in de provincie Noord-Holland... worden allerlei evenementen georganiseerd voor Amsterdammers en bezoekers... uit de rest van het land en ook uit het buitenland. Vanavond is er natuurlijk nog het uitgebreide programma Op en Rond het EI in Amsterdam... dat zo rond half acht van start gaat. Op het Museumplein is het Koningsbal met de Andrees. En in de stad vanavond zeven dancefeesten. En in Alkmaar wordt Power to Bea gehouden, het dancefeest van Slam FM. En ook daar komen tienduizenden mensen op af. Joost Ter hier bij ons in de studio, is directeur van een adviesbureau op het gebied van evenementen en festivals. Goedenavond en welkom. Hallo. Zeven dancefeesten alleen al in Amsterdam op deze avond. Is dat nodig? Uh, dat zullen we zien of het nodig is. We weten niet hoeveel mensen er zijn natuurlijk. En, uh, ja, het zijn natuurlijk defensieve evenementen zoals wij dat noemen. Je zet ze er neer om te proberen mensen een, een richting te geven. Defensief, pardon? Defensief, omdat je... Klinkt als, als je een zet... oorlogshandeling. <laughs> uh, ik wil alleen even kan... vragen of u de microfoon iets dichter bij uzelf wilt trekken. Dat kan ik zo even uitleggen, hoor. Um, kijk, dat klinkt dan... Kijk, als je dan ze niet beet. organiseert, dan, dan zijn er heel veel mensen die zich misschien wel vervelen. En mensen die zich vervelen gaan gekke dingen doen. Uh, je had ooit uh, heel even snel uh, in Den Haag en in Assen... dan had je de Nacht van Assen en de koninginnennacht. Dat was altijd een veldslag. Omdat er niets georganiseerd was, dat zijn ze later wel gaan organiseren. En dat was leuk. En het is nog steeds leuk. En dit is eigenlijk ook eenzelfde systeem. Je zet evenementen neer om te zorgen dat mensen iets te doen hebben. En iets leuks te doen hebben. Dat een beetje in goede banen kan leiden. Ja. Dan nou riep de burgemeester afreisnel snel hier in Amsterdam... dat er feesten georganiseerd moesten worden om Amsterdam te ontlasten. Um, maar met, met een paar goede evenementen in eigen stad... is Amsterdam er nog niet. Ja, ik denk dat als je dat op een goede manier verdeelt over de stad dat dat prima kan. Ik kan me herinneren dat meneer Van der Laan... een paar jaar geleden al zijn buurgemeente zoals Haarlem en Zaandam... Uh, smeekte om op Koninginnendag iets te organiseren. Om maar die stad een beetje te ontlasten. was in de tijd dat we veldslagen op het station hadden. En uh, ja, dat, dat is ook gebeurd. Je ziet in die steden ook veel meer gebeuren. Ik kom zelf uit Haarlem. Dat is nu een levende stad. Uh, ja, hoe was dat vandaag? Uh, vandaag was het heel gezellig. Maar tien jaar geleden bijvoorbeeld kon je daar een kanon afschieten. En dat is in de loop der jaren groter geworden. Ik denk dat nu op ieder pleintje wat georganiseerd wordt. Dus dat is ontlastend voor Amsterdam. Want mensen in Haarlem, waar ik dan vandaag ben geweest... voelden niet de behoefte om naar Amsterdam te komen. Want we proberen toch een beetje erachter te komen... waarom het niet zo druk was als eigenlijk was verwacht. Op een station op de Dam waar mensen gewoon vanmorgen nog bij konden staan. Vroeger moest je naar Amsterdam, want anders had je niks te doen. Dan kon je daar een oranje bittertje bij je stand gaan hmm. drinken, maar dat was het. En uh, nu is daar, uh, het is begonnen met een vrijmarkt. Dat hebben ze toen vrijgegeven jaren geleden. En daaromheen is nu van alles georganiseerd. Op ieder pleintje staat een dj, uh, overal is muziek, gezelligheid. Dus die stad zelf is leuk geworden. En dan hoef je niet zo nodig meer naar Amsterdam. Dan, we, we willen langzaam, uh, ook, ook al is dit een mega evenement... maar toch zie je een trend dat mensen heel langzaam... Afgaan van dat hele groot, grote grootst. Wij willen ook wel weer een beetje naar datzelfde dat uh, kleine. Ja. Hoe komt dat? Uh, ik denk dat uh, als je het bekijkt vanuit de overheid, dat, dat, dat de grenzen van het beheersbare een beetje bereikt zijn. Uh, dat merk je overal, Daarom hebben we hier ook die, al die evenementen gedaan? Nee, mensen hebben de behoefte aan om kleiner. U zegt mensen hebben er ook behoefte aan om kleinere dingen ja, te doen. Ja, wij, wij willen onze buren wel weer eens leren kennen. Wij willen, ouderwetse gezelligheid. Uh, ouderwetse gezelligheid, precies. En, en dat, uh, dat, dat, dat vinden wij prettig. Je ziet ook al dansfeesten waar maar 400, 500 mensen komen... met niet zo'n hele beroemde dj. Maar dan krijg je wel een lekker glaasje Prosecco. Daar, daar hoef je je jas niet te verstoppen. Daar, daar kun je gewoon lekker verblijven. Dat is prettig. En, uh, en lucratief nou, dat, ook voor mensen die het organiseren? Uh, iets minder. Maar dat, ja, dat, dat vind, vind ik bij, bij die mega-evenementen... Ik liep vanmiddag hier in de stad en ik denk, ja, het is allemaal... Uh, wat, wat, wat Sandra net ook zei, perfect georganiseerd. Ik, ik zie hier ook allemaal dingen, uh, hoe ik door de stad moet lopen en zo. Dat is allemaal geregeld. Maar als ik als evenement een mens uh, rondkijk, dan denk ik... wat is het toch erg dat je nog steeds... Uh, terwijl er zoveel mensen zijn, zoveel verdiend wordt, dat ik nog steeds dat erge eten moet eten allemaal. En, en dat het nog steeds. Uh, dat, dat ik eigenlijk niks krijg voor mijn geld bij heel veel evenementen. Dat, dat is jammer. Even Iets anders. Uh, straks gaat het programma verder uh, op het ei. Uh, is dat een goede zet wat u betreft? Uh, ja, dat, dat lijkt me hartstikke leuk. Uh, Zo'n zo, zo uh, nieuwe koning met, met zijn koningin die moeten varen. En dat moet je kunnen zien. Je moet kunnen zwaaien naar ze. En dat, dat is een heel. Uh, Mooi evenement, denk ik. Ook van alles eromheen. Alle bellen, handjes, voetjes zitten eraan. Het uh, concurreert een beetje met het Museumplein. Daar moet je het op het scherm bekijken. En da da dat vind ik nou even spannend. Ik hoor jullie af en toe zeggen dat het daar al aardig vol is. Dus de gemeente raakt mensen aan om niet meer te komen. En dat er nog wel wat bij kunnen uh, op het ei. Dus die, die keuze die men van tevoren adviseerde... Dat, dat heb je natuurlijk niet in de hand wie waar naartoe gaat. En ja, het is toch zo dat die, die vaartocht is op een gegeven moment voorbij... En uh, op uh, het Museumplein heb je een avondvullend programma als je van dat programma houdt. Dus ja, die, die keuze is misschien wel wat te makkelijk voor het uh, Museumplein. Ja, Want we hoorden onze verslaggever ook zeggen op de boot, dat op het eind er nog niet zo heel veel mensen langs de kant staan. Het lijkt me ook heel erg ingewikkeld om uh, van grote afstand naar de koning en de koningin te zwaaien. En alles mee te krijgen van wat er allemaal is georganiseerd. Het is misschien meer een tv-evenement. Ja, het is, het is een evenement op het moment dat het gebeurt. En zolang het nog niet gebeurt, is het daar een kale boel natuurlijk. Dan, dan, dan, uh, dan doet Ali B nog niks. En dan sta je daar maar in de kou, het is best nog nou. wel fris avonds. Nou, er is een hoop te doen geweest om het Koningslied. Dat wordt vanavond opgevoerd in Ahoy in Rotterdam. Daar gaat het Koningspaar, als het goed gaat, met de verbinding naar kijken bij uh, AI Film Museum hier aan het IJ. Uh, is dat ook een meesterzet? Of is dat ook weer een beetje een ingewikkelde constructie? Dat ze allemaal meezingen met het lied, bedoel je? Nou, dat was een beetje ingewikkeld, <laughs> geloof ik. Dat moeten we nog maar zien of het gebeurt. Maar om dat in Rotterdam te laten gebeuren... en het koningspaarder hier in Amsterdam naar te laten kijken. Uh, ik, ik zou het zelfs nog veel groter gedaan hebben. Als ik het voor het zeggen gehad had bij dit evenement... dan zou ik dat wat ze met die kinderen gedaan hebben... die, die, die koningspelen die door het hele land waren... waar we eigenlijk... Uh, met, met alle kindertjes van Nederland waren we ineens even aan, aan het sporten. En dat zou met zo'n lied, en dan laat ik even in het midden of dat het goede lied is. Uh, daar zou dat ook mee gekund hebben. Dan hadden we een, een zicht in Tilburg en in Zwolle en in Leeuwarden. Hadden we uh, eigenlijk een soort heel Nederland lied. En dan hadden jullie wel je rok moeten schakelen met uh, apparatuur probleem, om dat allemaal hoor. te laten Geen zien. doen we graag. Maar dat, dat zou ik aan toegevoegd hebben als het enigszins gekund had. Ik weet niet of dat met dit lied gelukt was, maar... Met dit lied, nou misschien de herkansen voor volgend jaar. Ja, wie weet. Wat leert u nu als evenementenorganisator van zo'n dag als vandaag... waar alles georganiseerd moet worden op verschillende plekken? Hoe kun je dat dan volgend jaar op Koningsdag... toch een nieuwe traditie die moet worden gezet... bundelen in een succesvol evenement? Je, je zal altijd blijven zitten met de aanzuigende werking van Amsterdam. Die heeft hij altijd gehad. Als je er ook nog een kroning bij zet, zoals dit jaar... Dan, dan is dat alleen maar groter. Dus je zult altijd moeten denken in grote aantallen. Klein beetje ontmoederen. Uh, Ga niet naar Amsterdam, want het is daar te druk. Dat soort dingen doen. Uh, waardoor je uh, een klein beetje zicht krijgt op hoe, hoe, hoe groot dat gaat worden. Je moet, je moet echt... Aan, aan die kant uh, denken en natuurlijk heel veel leuke dingen doen. En het is leuk, want er zijn heel veel uh, blije mensen. Ik was Zeker. hier 33 jaar geleden ook. En toen was het heel anders. Ja, heel veel blije mensen en het is nog lang niet voorbij. Joost nee. de Waarbeek, hartelijk dank dat u hier wilde zijn. Graag gedaan. Nou, we hadden het er net over. Het Koningslied in de Ahoy is het feest inmiddels volop aan de gang. Maar natuurlijk, als hoogtepunt, die komt eraan, het Koningslied. Dat gezongen gaat worden om half acht. Een nummer voor de koning dat al heel veel heeft, stof heeft doen opwaaien. Componist John Eubank trok het lied terug en daarna ging het toch weer door. En ondanks alles is hij er gewoon bij vanavond. Verslaggever Marcel Bril sprak hem. John Eubank, um, de repetities zijn achter de rug. Ja. Hoe zijn die verlopen? Ja, heel erg goed. Het begin was een beetje zoeken. Want een aantal mensen konden het klink niet horen, waaronder ikzelf. Toen het orkest erin kwam, toen... en dan is het heel lastig om te volgen. Want dan hoor je alleen maar strijkers en dan... Uh... Dan is dat wat lastig. En die staat met 50 mensen op het podium. Dus dat is ook even zoeken naar de balans. Maar we hebben het hem vier keer doorgespeeld. En bij de vierde keer was het al, uh, begon het al heel erg te leven. We spelen hem zo nog drie keer. Dus uh, dat komt helemaal goed. Ik zag u achter die piano zitten. En ik ja, maar, zag u genieten. Ja, klopt. Ja. Het is ook echt lekker. Uh, überhaupt om met muziek uh, bezig te zijn. en Met al die mensen. Het is gewoon een hele fijne sfeer. En dan, Zie je nu ahoyen vol lopen, uh, iedereen in het rood, blauw en oranje. En, ja, dat, ge dat geeft echt zo'n gevoel van dat je allemaal bij elkaar hoort. En dat, uh, dat is heel fijn. Zo. Blij dat het toch door is gegaan. Ja, het ik, koningslied. Vind het, nou ja ik vind het heel leuk. Ik bedoel, uh, uh, ik had mezelf eruit gehaal, gesneden, om het zomaar te zeggen. Vanwege omdat... de kritiek? Nee, nee, nee, niet vanwege de kritiek. Maar omdat ik vond dat het te veel om mij ging. En het gaat niet om mij in dit geval. Het gaat om, we hebben een nieuwe vorst en het is een heugelijke dag. En... Daar moest de nadruk even op terug en uh, ik ben daartussen uitgestapt. Nou, zij bepaalden dat ze het toch wilden doen. Dus uh, iedereen staat hier en ja, dan ben ik niet zo flauw om dan te zeggen van nee, daar kom ik niet. Ik, uh, de kritiek is altijd prima, maar het ging meer over de wijze waarop uh, sommige kritiek wordt geuit. En daar, daar kun je over discussiëren en dat, dat maakt eigenlijk ook helemaal niet uit. Maar uh, uh, wat belangrijk is, is dat we hier met z'n allen vanavond samen staan en dat het... Uh, in uh, een, een verlengstuk is van de al superleuke dag... Uh, zoals ik die heb kunnen volgen op uh, tv en radio vanmiddag. Ik weet, uh, het is een feestdag, maar nog even terug op die kritiek... het Nationaal Comité Inhuldiging heeft gezegd... het was een inschattingsfout om allemaal mensen mee te laten schrijven. Nee, ik is ik dat ook iets wat u... Nee, maar ik heb geen zin om daarop in te gaan. Want dat is, daar heb ik gewoon geen zin in. Ik wil me concentreren, op, want dat draait daar niet om. Het draait omdat we hier nu met z'n allen staan. En dit is het product. Ik heb daar mijn handtekening onder gezet. Dus ik ben daar ook tevreden over... En uh, uh, de mensen die hier zijn ook. En we, zijn, we gaan dat vanavond met z'n allen gewoon uh, keihard zingen. En, uh, en daar hebben we onwijs veel plezier mee. En ja, er zullen altijd mensen zijn die het niet leuk vinden en die zingen dan niet. Die zingen dan niet. Uh, we gaan met z'n allen keihard zingen. Dat gaan we natuurlijk laten horen ook op Radio 1. Uh, van John Eubank naar Joop van den Ende. Want dat was toch de band die helemaal pal achter het koningslied bleef staan toen het werd teruggetrokken uh, door de uh, componist. Van den Ende was vanmiddag aanwezig bij de inhuldiging. En natuurlijk dus verantwoordelijk voor dat koningslied. Uh, over de dag zei hij: Ik vond het prachtig. Nou, tot nu toe is het ongelooflijk. De sfeer is goed. Museumplein staat bomvol. In de nieuwe kerk vond ik het allure hebben. Ik vond onze nieuwe koning grote klasse. Uh, uh, ik, ik, ik, alles wat er op dit moment aan feestelijkheden gebeurt in Ahoy zit het vol, loopt goed. 40 artiestheden op. In het hele land wordt de Vierfeest gevierd. Alle Oranje hebben echt. Uh, ja, uh, Nergens is er een wanklank. dus het gaat fantastisch. Nou is er natuurlijk heel veel aandacht voor de dingen die mede door u zijn georganiseerd, ja. de grote evenementen. Ja. Maar wat maakt nou een echte koninginne of koningdag een echte koninginne of koningdag? Als, als het hele land meedoet, dat iedereen uh, geëmotioneerd is over de stap die uh, prinses Beatrix gedaan heeft hè, als koningin om de uh, nieuwe generatie uh, de kans te geven... De, de, het, het roer over te dragen, over te geven. En als dat allemaal gebeurt, en er is een emotie in het hele land. En in het hele land viert feest, van kinderen tot ouderen. Iedereen is even samen, zonder, zonder de, de dagelijkse problemen. Dat vind ik een geslaagde Koningsdag. Nou is het nog te vroeg om echt terug te blikken, maar wat is wat u betreft het hoogtepunt? Ik vond uh, de, de speech van onze nieuwe koning, vond ik uh, allure hebben, inhoudelijk goed. Wat raakte u het meest daarin? Uh, het, het, waren een, uh, het was het moment hoe hij zich richtte aan, aan naar zijn moeder. Het is heel iets persoonlijks, naar zijn vrouw. Maar ook hoe hij zijn, zijn functioneren omschreef, zijn toekomstig functioneren, zijn voorbereiding. Alles wat daar, het klopte gewoon. Het, het, het, het was niet een leeg, een leeg verhaal, het was een inhoudelijk goed verhaal. En goed op, goed op toon gezegd, daar let ik op als, als theaterman, als creatieve man kijk ik naar... Hoe hij, hoe hij het doet, hoe hij, hoe hij er staat in die kerk... met alle kamers, de hele wereld kijkt naar je. Hij stond er als een koning. Als een koning, top. Nou, u mag nog even feesten, want het is nog lang niet voorbij. Dank u, dank, wel. Dank u wel. De goedkeuring van Jo van der Ende voor de entertainer... koning Willem-Alexander.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 1 over half 7, het Jan van der Putten. De gemeente Amsterdam raadt mensen af om nog naar het museumplein te gaan. De drukte dreigt te groter worden, zegt de gemeente. Er zijn inmiddels meer dan 40.000 mensen op het plein. En het is rond het plein ook nog druk, vanwege de vrijmarkt. Vanavond is op het museumplein het Koningsbal... met optredens van André Rieu, André van Duin en Martijn, André Hazes, Fischer. En in Ahoy Rotterdam, u hoorde dat net hier op Radio 1, is nu het concert aan de gang waar ook het Koningslied wordt gezongen. Dat veel bekritiseerde lied. Het wordt rond half acht uitgevoerd en in het hele land meegezongen. Willem-Alexander en Maxima kijken in Amsterdam mee naar dat lied. En dan gaan ze aan boord van een rondvaartboot voor de Koningsvaart op het Ei. Ander nieuws nog, het parlement van Cyprus heeft ingestemd met het bezuinigingspakket dat het land moet uitvoeren om in aanmerking te komen voor internationale financiële steun. De uitslag van de stemming betekent dat het eerste deel van de in totaal 10 miljard euro al deze maand aan Cyprus wordt uitgekeerd. En in de Libische hoofdstad Tripoli hebben zwaar bewapende groepen het ministerie van Justitie omsingeld. Met hun actie willen ze hun ijskracht bijzetten om alle voormalige aanhangers van de vroegere dictator Gaddafi uit de regering te zetten. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Peter Kuipers-Munneke. Vanavond belooft een mooie avond te worden. Het is droog, wisselend, bewolkt. In het Zuidoosten is de bewolking overigens wel wat dikker dan elders in het land.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 Na morgen hebben we te maken met rustig voorjaarsweer. Op donderdag wat lichte regen en verder ook regelmatig zon. De temperatuur komt de komende dagen uit op zo'n 16 graden. Dit is Radio 1. 30 april 2013. De Troonswisseling. Live vanuit Amsterdam. Tim Overdik en Eva Jinek. Dames en heren, goedenavond en welkom terug. Drie minuten over zes is het tijdens deze marathonuitzending over de troonswisseling. Het is drie over half zes. Tim, ik kan niet eens klok lezen. Het <lacht> gaat niet goed. In ieder geval weet ik wel dat zometeen. Heb jij de bus reis misschien? Ook niet. Ik. Uh, ik... Ik, ik hoop dat ik niks belangrijks hoef te beslissen vandaag, dat scheelt. Maar in ieder geval weet ik dat de Koninklijke Bus naar het IJver trekt, zometeen. En iedereen maakt zich natuurlijk op voor het uh, omsteden Koningslied... dat straks om half acht gezongen gaat worden, als ik het goed heb. Rond die tijd inderdaad wordt hij ingezet op Paul de Leeuw. Die gaan we vast ook nog wel even horen voor die tijd. We gaan eerst even kijken bij het Museumplein, waar het dus vol is... waar het druk is in de straten eromheen. We hadden wat slecht contact met Jeroen Wielaert. De verbinding was misschien daardoor ook wat minder goed. Maar Jeroen, nu horen we je wel. Ja, Tim, dat kwam omdat ik daar er straks uh, ergens uh, vlak voor van Velzen stond. In uh, het uh, grote eerbetoon aan Queen. Dus aan verzamelaar artiesten Die hebben we hier een aantal Queen-nummers uh, laten horen. Uh, van Velzen zong net de show must go on. To mijn show werd uh, echt gewoon weggeblazen. Uh, wat dat uh, museumplein betreft. Uh, de gemeente Amsterdam heeft dus blijkbaar inderdaad gezegd... Uh, dat er niks meer bij kan. Nou ja, ik vind dat echt... Uh, Tamelijk overdreven, want ik sta nu midden op het plein en uh, zo uh, achter uh, het Van Gogh Museum. Uh het uh, concertgebouw in de rug. En als ik om me heen kijk, zie ik echt hele grote, lege plekken. Ik uh, zou zeggen, er kunnen er nog gerust duizend, een paar duizend bij... en dan gebeurt er nog niks. Maar dat is eigenlijk het verhaal van vandaag ook het Museumplein. Als ik nog denk aan uh, 33 jaar geleden, uh, 30 april 1980, ik was erbij. Ik krijg nog de tranen van het traaggas van Roquin in mijn ogen. Al die samengebalde agressie van periode. Het is natuurlijk een totaal andere tijd. Ik denk dan aan het Rijksmuseum waar ik daar straks was... waar toch ook het verhaal van het vaderland wordt verteld in acht eeuwen. Dan zou je deze Kroningsdag misschien ook wel momentopname op, moment kunnen noemen... van een nieuw Nederland. Een, een Nederland dat misschien wat beschaafder is... Al zul je dat uh, niet denken bij sommige excessen op voetbalvelden. Ik noem maar wat. Uh, met, opgehoven, met opgeheven hoofd de toekomst tegemoet. Dat was in ieder geval een van de boodschappen uit uh, de toespraak van koning Willem-Alexander. En zo staan ze hier ook allemaal bij elkaar. Met opgehoofde, gekroonde hoofden. Ik heb nog nooit zoveel koninginnen, koninginnen en koningen bij elkaar gezien. Daar, allemaal van die opblaas. Kronen die nog een beetje staat te swingen. In afwachting ook van het Kroningslied hier op het Museumplein. Waar een uh, gezin bijeen staat. Uh, meneer die uh, op de plattegrond staat te kijken. Mag ik jullie wat vragen ja, voor ja. de NOS? Jullie zijn hier met het hele gezin? Ja, ja. absoluut. We zijn hier met z'n vier. Hè? Waar komen jullie vandaan? We komen uit Berg op Zoom. Berg op Zoom. Ja. helemaal komen reizen. Ja, ja, ja vanmorgen. Ja we, bij, hè? ja, we wonen net erbuiten in een dorpje Steenbergen. En uh, we zijn om half twaalf vertrokken thuis uh, met het idee, we gaan toch nog maar kijken naar de arena en met de tram de stad in. En we stonden om half twee uh, onderaan het balkon, dus uh, fantastisch. Ja. Geen zorgen om de drukte hier, hè? want die gemeente Amsterdam, die, die snap ik wel, die maakt zich bezorgd, probeert via de publiciteit het wat te temperen, maar er kan nog genoeg bij toch? Ja, ik denk dat er heel veel mensen dus van tevoren geschrokken zijn en misschien daarom niet gegaan zijn. Want nogmaals, wij zijn pas half twaalf vertrokken en we stonden derde rij op de Dam. Ja, we hebben gewoon alles gezien. Het was zo mooi. Super. Ja, echt super. Nee, fantastisch. En nu ook in de stad, net hier naartoe gelopen vanaf de Dam. Ja, het is gezellig. Het is hartstikke druk, maar ik zie geen... Uh, het is niet beangstigend of zo, hoor. Helemaal niet. Absoluut niet. Ik zei net ook al, dit is een soort, uh, dit is een soort momentopname van een nieuw Nederland. Ja. Misschien wel een beschaafder Nederland in vergelijking met 33 jaar geleden. Ik, denk, ik denk dat dit iets uh, in de hele wereld dat een uniek iets is. Ik zie wat er hier vandaag aan de hand is. Nou, We 8 en 11 jaar of 9 en 11 jaar oud, onze kinderen. U wijst naar de kids? Ja, nou, die zijn er gewoon bij. Het is gewoon een superfeest. En niks, het is gewoon geweldig. Zo'n mensenmassa. Maar het is lastig met de toppers, dat is ook zo. Huh, Nederland, Nederland dat zich weet te beheersen. Ja, ja. Nederland heeft vandaag een heel mooi visitekaartje afgegeven. Ja, hoor, denk absoluut, ik. Absoluut. En gaan jullie het Koningslied meezingen? Uh, nou, we gaan zo al meteen naar huis, dus. <laughs> En jij nog toch even meezingen? Ja. Als we beginnen wel hoor, als het komt dan zingen we mee. Maar het is, het is nog een uurtje hè. Ja, we moeten nog terug en, en, en met de metro en, en dan met de auto terugrijden. En, uh, ah, we kijken nog wel. Ik denk dat we nog wel even blijven. Oké, okay, dit was het uh, Oranjeplein, moet ik zeggen, voor een dag. Jullie weer. Hele blije bezoekers bij Jeroen Wielaert op het Museumplein, het Oranjeplein. Maar het grote onderwerp natuurlijk in de voorbeschouwing van de troonswisseling was de veiligheid. De verantwoordelijk minister Ivo Opstelten was vandaag bij de inhuldiging. Het ging allemaal goed, minister is, Opstelt. Is dat een opluchting voor u? Het is altijd... Uh, uh, kijk, het is nog... Het is natuurlijk half zeven. Uh, maar dat is altijd... Natuurlijk is dat een opluchting. Het is gewoon mooi dat een stad... En de eer komt uh, toe aan de burgemeester van Amsterdam en zijn driehoek... Dat het zo is georganiseerd. En uh, de bevolking, de bezoekers van de stad, de inwoners van de stad... Dat ze ook allemaal hebben getoond dat we feest vieren vandaag. Nieuwe koning, een, nieuwe, een, een prachtig uh, feest in deze schitterende stad. Nou, geniet er nog even van. Ja, graag. Dank. De minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, in gesprek met Michiel Breedveld. Gaan we toch even kijken over die veiligheid... gesproken op het Centraal Station. Uh, is het daar nog druk, Joris van de Kerkhof? Ja, het is druk. Oh. En muzikaal. Oh, ja. Ja, het zijn drie jongens die rustig aan het spelen zijn. Eentje met een mooie oranje zonnebril op. Een deel van een de zonnebril waar anderen weer oranje snorretjes aan uh, hebben gehangen. En aan de zijkant staat iemand anders uh, met een saxofoon te kijken. En u ziet dat het goed is? Zelf u ziet dat het goed is? Jawel. Ja. Hoort u bij hen? Of uh, bent u ja, toevallig ook iemand die nee, ook zo'n... Uh... Ik hou even de saxofoon van mijn man eventjes vast. Hij komt zo terug. U speelt zelf niet? Nee, ik speel zelf niet. Ik zing alleen. En wat zou u hier dan op zingen? Ik zing hier niet bij. Nee. Wat, voor groepje, wat voor groepje is jullie zijn familie? Nee, ze spelen ook samen in een Caribische groep. Ja, Njom ja. Pransum. Dan we even dichter naar ze toe. Als je naar het station loopt, of van het station afloopt, dan loop je voorbij deze muziek. Drie jongens die aan het spelen zijn, een wat oudere die er zeven weg is. Af en toe worden er foto's gemaakt en wordt er af en toe wat geld gegeven. Verdient het goed of gaat het er vooral om dat het leuk is om hier te staan? Um, allebei vind ik. Het, het verdient goed en uh, uh, we vinden het ook wel leuk. En een mooi KNVB-shirtje, een voetbalshirtje. Ik zie alleen je voorkant. Wie ben je? Ik heb uh, niks op de achterkant. Gewoon oranje. Dus ik vond het wel mooi. Gewoon oranje, zoals hier heel veel uh, oranje is. Een je je een en een en al gemoedelijkheid, afgedaan. Joris. Een en al gemoedelijkheid, als ja. ik het zo hoor. En dan moet je je voorstellen dat er in totaal 217.000 mensen... door de NS vervoerd zijn in al die gemoedelijkheid. Maar ja, misschien rond een uur of negen... als de stromen uiteindelijk alleen maar één kant op gaan, weg uit Amsterdam... dat het dan wat minder gemoedelijk wordt. Maar dan hebben we in ieder geval deze fijne muziek nog gehad. Zo is het. En we horen jou straks weer, Joris van der Kerkhoff... bij het Centraal Station... En dan gaan wij waar naartoe eigenlijk, Tim? Nou, deze jonge man met een bril en een computer die <laughs> tegen ons, tegenover <laughs> ons zit. De BNN-twee-collega, Luke Eekink. Yes, uh, Twitter heeft laten weten hoe zij de dag hebben beleefd. Afgelopen dagen, zeggen ze, zijn er meer dan 850.000 vermeldingen op Twitter verschenen van applicatie en gerelateerde termen. Waaronder dus ook de koninklijke hashtag. Troon. top tot dusver. in de conversatie Het was om 11 over 10 vanmorgen. In de minuten na de applicatie van Koningin Beatrix. Nou, en waar kwamen al die tweets dan vandaan? Van over de hele wereld. De meeste conversatie vond plaats in Nederland, Verenigde Staten en. Klein quizje... Uh, uh, Papua Nieuw Guinea. Ja, dat dacht ik ook. Ja, die stond net op nummer 4. Argentinië, uiteraard. En dat terwijl precies één jaar geleden. Koning... Wordt daar getwitterd met de hashtag troon in Argentinië? Nee, nee, nee, maar wel over abdicatie. Er uh, wordt heel veel getwitterd in het Spaans. Dat, dat ga ik wel niet vertalen hoor, ik heb ik geen zin in, Maar nee, nee. <laughs> Er wordt heel veel, echt heel veel uh, uh, Spaanse tweets. En waarschijnlijk komen die allemaal uit Argentinië. Uh, precies één jaar geleden slingerde koning Willem-Alexander met een wc-pot. En op Twitter merk je dan toch dat men dat een beetje heeft gemist tijdens de Volgens Daniel Alfrink is dat hele wc-potwerper sowieso de reden geweest... van applicatie van koningin Beatrix. Die dacht, ik ben er klaar mee. Danielle Verstijnen denkt dat onze nieuwe koning zich beraamt op de volgende act. Een wc-pot uit die magische mantel toveren. Hij is altijd zo leuk onvoorspelbaar, die jongen, zegt ze. En Ruben Verwij verwacht beterschap. Hij zegt, het lijkt allemaal wel heel erg deftig, zegt hij. Maar volgend jaar staat hij weer gewoon met een wc-pot te smijten. Nog geen nieuws, jammer genoeg, van Frans Timmermans. Die, uh, ja, die, die drukt zijn snor een beetje. Wel een aantal andere tweets van Kamerleden. Sibrand Buma laat weten dat hij de inhuldiging een indrukwekkende ceremonie vond. Met als hoogtepunt de majestieke speech van onze nieuwe koning. En Mertre Hilkens had een dat? Ja, majestueuze speech. Majestueus. Ja, hij zegt maïs tijdelijke. Oh, ja, ja, uh... Alles kan op Twitter. Ja, hè? toch? Dat ja, maakt allemaal niks uit. Meertie Hilkes van de Partij van de Arbeid houdt het kort. Vond het ze makkelijker. Zo, dat was bijzonder, zegt ze. En partijgenote Grace Tanamal heeft voor haar handtekening een boekje heeft ze meegenomen. En ze tweet: Het is voorbij. Veel buitenlandse royals voorbij zien komen. Charles, en Camilla en Victoria, nog heel veel meer. En buiten juicht ook nog eens een keer het. Publiek. Um, Erik Sings is Kamerlid van de VVD, heeft meelijden met zijn vrouwelijke collega's. Hij zet een uh, foto van de voeten van twee van hen, zonder schoenen met hakken. Want, zo zegt hij, de nieuwe schoenen schijnen te knellen. Nou, oh, daar heeft hij helemaal gelijk in, ja, kan dat, je vertellen, ja, maar dat is een vrouwendingetje. Uh, Luc Ikink, jij gaat voor ons nog uh, sociale media in de gaten houden. Ik vroeg me trouwens af, he, naarmate de dag voordat er meer gedronken wordt... Zijn dan de tweets minder erudiet? Uh, ja, je merkt wel dat uh, aan het begin van de dag... dan kijken mensen naar de televisie en twitteren ze daarover. En nu kijken mensen vooral naar hun vrienden die bier aan het drinken zijn... en dan twitteren ze daarover. Dus ja, ze worden wel iets, uh, iets minder beleefd. Goed. De mensen die, die, die niet drinken zijn de mensen die op het water zijn... zoals onze collega Martijs van der Wiel. Jij bent ergens op het ei, als het goed is, Matthijs. Aan het varen tussen al die schepen die hier aangemeerd liggen... voor anker liggen op een vastgelegde plek. Vastgestelde plek voor die koningsvaart van straks. Met het thema Dit is uw land. Nou, ik kan alvast even wat dingen verklappen. Wat is nou dit land waar we in leven? Ik zag net Edammer eh, e eh, bootjes van de kaasmarkt. Een eh, schuit met twee koeien erop. Heel veel reddingsboten, heel veel historische schepen. En ook al een kleine preview geef ik je van wat uh, het paar straks te zien krijgt. Bijvoorbeeld bij AI, het uh, filminstituut. Daar worden uh, scènes heel kort nagespeeld van belangrijke Nederlandse films. Ik zag een uh, kopie van de jonge, jonge Rutger op een fiets voor Turks fruit. Ik zag de roze limo uh, van uh, Vlodder, inclusief cast. Ik zag een uh, look-alike van Carice van Houten in een cadeautjespak. Dat is van de film Alles is Liefde. En twee Leidse studenten op een motor van uh, Soldaat van Oranje. Dat was het wordt straks allemaal in het kort nagespeeld. Dat is een van die vele tientallen uh, activiteiten die hier op het water zijn voor, uh, voor het koningspaar. Dit is uw land, is dus het thema. En wij varen dus alvast een rondje, want we moeten wachten op straks dat moment uh, kwart voor acht. Dus ik uh, kan wel het een en ander verklappen. Ik zal ondertussen even ja, naar voren kruipen mogelijk. in deze groene rondvaartboot. Even naar de schipper. Mag ik even storen? Ja, de schipper. Ongeveer de enige schipper hier op het ei die mag varen. Ja, inderdaad. Want ze liggen allemaal voor anker. Ja, en Vaarverbod. Ja, de persboot mag varen. Sterker nog, uh, waarschijnlijk iets wat u nog nooit heeft meegemaakt. Dat het hele ei aan twee kanten met pontons is afgesloten. Nooit meegemaakt. En u vaart al een tijdje, Ik doe het, al jaren jaar de 14 dus. Wat zijn nou de instructies? Wat wij mogen varen. Er zijn een paar rubberboten van de politie nee, die, die natuurlijk voor de... Bevaren. Was dit een belangrijke oproep? Ja. Nee. Nee. Uh, die, die ook natuurlijk hier rondvaren voor de veiligheid. Verder ligt iedereen strikt voor anker op die afgesproken plek. En wij dan mogen we nog een beetje in de buurt komen straks. Wij hebben daar een ontheffing voor natuurlijk... om jullie een beetje de boel te laten zien en het circuit te verkennen. Ja, maar kunt u een beetje in de buurt komen straks van de, van de koningsboot? Ongeveer 20 meter erachter blijven. Wij. Kunt u een keertje inhalen? Een beetje, een beetje ons iets laten zien? Hij maakt het In beweging met zijn vingers. Uh, wat schuift dat? We willen wel een beetje zien op hun gezicht hoe, hoe ze het nou vinden, hun land. Hè? Uh, dat gaat je best doen, toch? De politie is aan boord en die zegt uh, wat mag en wat niet mag natuurlijk. Ja. Vandaag moet iedereen luisteren. Jij ja, is in ieder geval blij dat hij mag varen. De kapitein op de volgboot, een van de weinige volgboten. Straks het volledige programma. Dit is uw land van de Koningsvaart. Dan ga je maar even een goede deal sluiten met de schipper daar? Dan hebben we in ieder geval. Ja, al hebben heel we dat budget bij. voor, Tim? Ja hoor. Ga je gaan? Vandaag wel. Ja. Vandaag v maar alles, hè? <laughs> Geef ons even de gelegenheid, terwijl Matthijs van de Wiel die deal sluit met zijn schipper van de persboot... om even kort vooruit te blikken met Ton Wegeman. Goedenavond hier aan tafel. Hallo. U bent verbonden aan het scheepvaartmuseum in Amsterdam. Uh, we gaan uh, honderden Oude vaartuigen zien tijdens die koningsvaart. Um, ik spreek niet namens Eva, maar dan ben ik altijd bang om, om, om u te beledigen... te, heb, te hebben over sloepen, bootjes, jachten, schepen. De, de, er is vast één vaartuig bij waar u helemaal naar uitkijkt. Welke is dat? Nou, er zijn er, er, zijn er wel meer dan één. Maar eh, één van de hoogtepunten is natuurlijk het, de replica van de, van de kamper Kamperkogge. Een schip uit de middeleeuwen, wat in de Hansstad Kamper weer helemaal uit het niets verrezen is. Omdat er in de Flevolpolder een wrak van een dergelijke kochen was gevonden. En dat triggerde natuurlijk de, de mensen in Kampen... om hun historie weer tot leven te wekken en een echt te maken. hoe ziet daar. dat eruit? Ik heb ja, geen idee. Nou, dat is een heel merkwaardig schip. Want het, je ziet, het ziet er eigenlijk heel lomp uit, heel hoog, heel primitief in feite. Dat klopt natuurlijk ook wel, want het is een hele vroege vorm van uh, zeevaart... die er met die schepen werd uh, beoefend. En uh, je ziet dat na de middeleeuwen de, de, de schepen meer masten krijgen... een ingewikkeldere tuigage krijgen. Dit schip heeft maar één zeil en één mast. En dan is het des te de verbazingwekkender dat daar vroeger dus zulke afstanden mee werden afgelegd. En met zulke bijzondere lading en... en met hele primitieve navigatiemiddelen. Dus dat is voor mij dan één van de hoogtepunten. Maar ik denk voor de meeste mensen aan, uh, aan de kant. We gaan natuurlijk om het bootje met de koning en de koningin. Maar voorafgaand dan is er natuurlijk een hele hoop schepen, boten, sloepen, schuiten, koggen. die langs komen varen. Is daar een bepaalde verdeling is aangebracht? Nou, er is. Uh, uh, het, uh, het grote verschil met het, uh, het andere evenement. wat wij kennen op het Eye is dat hier eigenlijk alles stil ligt. En uh, in principe er maar één schip vaart. En dat is het, uh, het schip van de haven van Amsterdam... waar de, het koninklijk paar met de kinderen uh, gast op is. Ja. En um, in die zin is het een wat statischer uh, gebeuren. Uh, een, van de, een van de grote onderdelen van de sailmanifestatie manifestatie die om de vijf jaar... is juist die Parade of Sail, waarbij, waarbij al die schepen vanuit ja. IJmuiden... Uh, het Noordzeekanaal uh, volgen en dan in. Uh, het klinkt alsof het... ik dat veel leuker vindt. Nou ja, dat is. kijk, schepen moeten varen. Schepen voor de anker. Heeft... Dat is een stilliggend object. Het, zijn, uh, het, het, is, het is erfgoed wat gevaren heeft, wat om die reden ook de moeite waard is om in stand te houden in veel gevallen. En uh, een, een, een stillige schip is, is, een, is een statisch object. Uh, maar desalniettemin je kunt ze op die manier wel heel goed bekijken. Dus dat is er wel een verschil. En van dichterbij ook. We gaan uh, straks uitgebreid met u verder praten over welke boten we op een tijd voorbij zien komen. Ton Wegman, zo meteen nog eventjes. En het lijkt mij een uh, aangewezen moment voor een beetje live muziek. Christopher Green met Mr. Liar. Goes. Where this night is heading, nobody knows We've been lying to ourselves for as long as we know All this cheating and this screwing around on our toes. Buy a diamond, she give her the moon, but she knows she can tell it from your kisses, the smell of your clothes. You like to tell her you look in her eyes. Here it goes, another drink, another quick look around. No one knows. Mr. Liar, tell the truth Mr. Liar, please be honest now Mr. Liar, nobody cares If she's dying now If she's dying now face and it shows. He likes to think no one sees his gaze and what he owes It's time he's selling another charade and a rose The people have seen the shape of his soul Miss the liar, tell her the truth Miss the liar, please be honest now Miss the liar, nobody cares If she's dying now If she's crying now Christopher Green, dank jullie wel. Met muziek nu vanuit een onogelijk orgeltje. Een Ikea-kastachtig dingetje waar de prachtigste muziek uit komt. Fluiten, viool, ik hoor het allemaal. Christopher Green, it's a liar, dank jullie wel. Um, volgens mij staat er ergens een bus klaar, Eva. Ja, dat denk ik ook. En als het goed is, Michiel Breedveld bij die Koninklijke Bus. Michiel, uh, gaat hij nog vertrekken of hoe zit dat? Ja, we wachten natuurlijk in grote spanning af. En ik zal even laten horen hoe stil het hier is. Een doodse stilte achter het Koninklijk Paleis... waar uh, de receptie was uh, na de inhuldigingsceremonie in de Nieuwe Kerk. Alle kamerleden zijn weg, alle uh, ministers, alle hoogwaardigheidsbekleders... alle gasten van de koningin. Jij staat er in je eentje, En Michiel. ik sta daar in mijn eentje met twee lijfwachten. En uh, ja, dat is het dan. En dan aan de overkant, en daarom is het zo bijzonder staan toch zeker wel weer nou, een paar duizend mensen te kijken en in stilte. Je gelooft het niet. Uh, ja, er is dus een zekere spanning. Uh, wat gaat hier gebeuren? De koninklijke familie komt straks naar buiten... en zal dan in de bus naar het ei gaan voor uh, die koningsvaart. En ja, voor zover ik kan beoordelen, is dat toch een beetje een gewijd moment. Nou, we gaan het uh, direct van jou horen als het zover is. En intussen gaan we even naar Utrecht, als ja, ik me niet vergis. Er is uh, Michal Citroen geweest op de Lombokmarkt. En die liep daar de, uh, een bestuurslid van de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen tegen het lijf. Zijn naam, Mohammed Sini. Het is een multiculturele wijk. Dus ik voel me altijd uh, hier in een warm bad. Hoe uh, ik natuurlijk uh, super geïntegreerd ben. Ik kom in alle Gremia zo'n beetje. Maar toch is er een zekere binding hier in nou bent u, geloof ik, de enige allochtoon die lid is van, dat, van die nationale bond van Oranje Verenigingen. Ja, ik ben inderdaad het enige bestuurslid, misschien wel ooit. Uh, ik rolde daarin omdat ik lid was van het Nationale Comité Zilbrug in het En in dat kader ben ik uh, me gaan realiseren ja, wat, wat de waarde is, wat de onschatbare waarde is van het Koninklijk Huis. Destijds van koning Beatrix. ...voor de multiculturele samenleving. Omdat daarmee iedereen meetelt en het Koninklijk Huis draagt waarden mee... ...die gericht zijn op verbondenheid, op respect voor de ander... ...op eh, kennis eh, maken met de andere cultuur... ...op het met elkaar optrekken in deze globaliserende wereld. Dit Koninklijk Huis, ja, daarmee zijn wij gezegend als Nederlanders... ...en vooral ook allochtonen mensen. En dan komt u uit Marokko. Gisteren zat de Marokkaanse... Prinses naast Willem-Alexander, was dat bijzonder voor u? Ja, heel mooi. Ik heb natuurlijk nog een zeker binding met dat land. Ik vind dat het op de goede weg is. En als Willem-Alexander ook dat Koninklijk Huis zeg maar, insluit, des te beter. Nou, heb ik een aantal mensen hier gesproken. U heeft ooit een oproep gedaan, hè, dat u vindt dat meer allochtonen lid moeten worden van de Oranje Verenigingen. Als ik hier op straat aan mensen vraag, zijn ze nog niet heel erg betrokken daarbij. Ja, onderzoek laat wel zien dat de populariteit van het koninklijk huis... even groot is onder allochtonen als onder uh, autochtone Nederlanders. Dus daar ligt het niet aan. Het is een vrije dag, het is zonnig. Maar ik denk dat iedereen er toch zich van bewust is... Dat hier een groot gebeurtenis uh, plaats aan het vinden is. Zijn Mohammed Sini op de Lombokmarkt in Utrecht? Gaan we even naar Rotterdam, waar de kelen worden geschraapt? Marcel Bril. Ja, ja absoluut. Paul de Leeuw is op dit moment aan het zingen. Met Ik heb je lief. En dat is echt wel de warming-up. Maar iedereen zit eigenlijk wel een beetje mee te zingen. Sorry. U zit ook mee te zingen met Ik heb. Me... Ja, dat klopt, ik zing ook mee. Pas u wel een beetje op, want dus dadelijk bent u schor voor het Koningslied? Uh. Ik zal zachtjes zingen, ja. Want alles draait natuurlijk om het Koningslied, hè? dat Koningslied, Dat zit er bijna aan te komen. Ja, spannend, heel spannend. Hebben jullie goed geoefend? Sorry? Heb je goed geoefend? Jawel. Ja? Ja, met teksten meegelezen en ik hoop dat het uh, dat goed komt. Nou ja, ze zijn hier er dus klaar voor. Het Koningslied wordt nog twee keer uh, gespeeld voordat het officieel rond vijf over half acht de koningin gezongen wordt de eerste repetitie en daarna een opname voor de zekerheid mochten het het niet meer doen. Uh, dus uh, zo dadelijk uh, eerst een oefening... en uh, de generale repetitie voordat ze gaan zingen. Zo. Nou, daar is Paul de Leeuw, een hele goede opwarmer voor de ceremoniemeester... die altijd heeft gezegd, ik blijf achter dat lied staan. Teruggetrokken door John Newbank. We hoorden door Hans Weijers daar vanmorgen zijn bedenkingen over hebben. Of gisteren was dat. Maar hij staat er op het podium. Ze gaan oefenen, een generale, en dan straks voor een echie. En dat hoort u hier op Radio 1.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 Kijk dus altijd wat om vijf over negen bij de NCRV op Nederland 2. Dit is Radio 1.